12 uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Israëlische militairen hebben vannacht het huis vernietigd van de Palestijn... die eind vorige maand een aanslag pleegde bij een tramhalte. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. De Palestijn werd doodgeschoten door de politie. Premier Netanyahu heeft gezegd dat binnenkort ook de huizen worden afgebroken... van de twee mannen die gisteren gelovigen in een synagoog in Jeruzalem aanvielen. Het vernietigen van Palestijnse huizen als straf voor de familie van de dader is omstreden, maar Netanyahu wil dit weer vaker gaan doen. Voor 2005 werd de maatregel geregeld toegepast, maar volgens critici leidt hij niet tot het voorkomen van nieuwe aanslagen. Voor het verstoren van de bekerfinale tussen Ajax en Pekswolle zijn 26 Ajax-supporters veroordeeld tot taakstraffen tot 120 uur. De wedstrijd in de Kuip werd in april in de vierde minuut stilgelegd nadat fans van Ajax vuurwerk op het veld hadden gegooid. Van de 36 verdachten zijn er tien vrijgesproken. De supporters van Ajax mochten voor de bekerfinale voor het eerst in vijf jaar weer in de Kuip zitten. Ze werden uit Rotterdam geweerd omdat ze zich in het verleden hadden misdragen. Marineschip Karel Doorman heeft medische hulpgoederen gelost in de haven van Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone. Het zijn goederen om ebola te bestrijden, zoals beschermende pakken en een mobiel laboratorium. Het lossen van de 20 containers ging sneller dan verwacht. De Karel Doorman gaat nu naar Guinea en Liberia. En daarna komt er nog een tweede bevoorradingsronde. WhatsApp gaat smartphone berichten beter beveiligen. Onderscheppen en afluisteren moet vrijwel onmogelijk worden. In een testversie van WhatsApp voor Android worden berichten bij het verzenden versleuteld en pas weer ontcijferd bij de ontvanger. Verzender en ontvanger zijn de enigen die elkaars berichten kunnen lezen. Tot nu toe hadden overheden de mogelijkheid om het berichtenverkeer op te vragen en te bekijken. Het weer veel bewolking en op de meeste plaatsen droog. Misschien ook wat zon en het wordt een graden of tien. Vannacht kans op wat vorst aan de grond. Morgen af en toe zon en ongeveer 9 graden. Dit was het... ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A13 de naag Rotterdam. Bij knap een klein polderplein twee kilometer. Er staat daar een auto stil. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is vandaag woensdag, het is 19 november. Uh, dodelijk vermoeid van het doorzagen van die week weer. We hadden vandaag een botte zaag, dus het ging een beetje lastig. Ja, een hele botte zaag was dat. Ja. Ja, dat is, is lastig hoor. Als je de week doorzaagt met een botte zaag, dat is heel lastig. Maar goed, het is gelukt en we zijn er weer. Het is... Uh, het is uh, zo'n zes minuten over twaalf. En uh, we gaan gauw beginnen met uh, onze wekelijkse. Uh, nou nee, goed, wat zeg ik nou weer? Ja? Onze woensdagaflevering van ZFM Luncht. Woehoe! Het programma dat vijf dagen per week live op de radio is. Hè? Ja, ja, dat je dat even weet. Hè? Ja. Vijf dagen per week. En uh... we En weer. Een lijst met lekkere platen klaarstaan. Verder hebben we natuurlijk straks om uh, op het half uur het regio nieuws. We hebben de bioscoopagenda. hebben uh, het recept van de week. Oh, wat hebben we het weer druk. En ik denk dat we het nu wel kunnen gaan vertellen. Ja. Ja, ik denk dat het wel lukt. Ik heb uh, nog steeds geen, ik heb geen uh, andere berichten gehoord. Dus als alles gewoon volgens de goede planning verloopt. Hebben we morgen Alain Clark inderdaad. Ja. Morgen tussen 12 en 2. Ja, we hebben er een beetje mysterieus over gedaan. Maar als alles goed gaat, als het echt goed gaat. en hij kan uh, de weg vinden, nou, dat weet hij wel met Zandvoort te en willen. En morgen hebben we Alain Clark in, in ons uitzending met zijn nieuwe CD. Haha! Ja! Dan weet u dat maar vast? Ja, dat vinden wij leuk. Daar hebben wij zin in, morgen. Dat is een uh, speciale programma, vandaag straks natuurlijk ook de vinyljaren en uh, dat is de ene laatste van dit jaar. Want uh, althans wat de LP's betreft... want dan gaan de LP's in onze keuzelijst... en kunt u vanaf uh, volgende week... Uh, donderdag weer stemmen... op de eindejaars top 30. En die gaat gebeuren. En uh, uh, de laatste twee uitzendingen... besteden we nog even aan een aantal LP's... uit het jaar 1969, want... Het is een toch wel een mooi jaar waarin er een aantal legendarische platen zijn uitgekomen... die dus dit jaar 45 jaar oud zijn. En, uh, die we dan zomaar niet op de, de uh, verschijningsdatum en zo. Vandaag doen we Tommy. En de hele uitzending van Vinyljaren is gewijd aan Tommy. We gaan het album van De Hoe helemaal draaien. Zonder gewoon achter elkaar door. Zonder gelul ertussen... Even wat begin, aantal wat informatie... maar we gaan hem helemaal draaien. Dus van het begin tot het allerlaatste nootje. En uh, de tijd die uh, we dan nog over hebben eventueel... die vullen we nog met een andere Tommy. Dat is een hele mooie. Dat is namelijk een orkestrale versie... met uh, diverse grote artiesten zoals Tina Turner, Ringo Starr... Uh, Roger Daltrey natuurlijk en nog een heleboel anderen... Echt Zeg maar een, een opera plaat en die is heel goed, dus die daar vullen we de zaak mee aan. Maar eerst gewoon integraal de hele rock opera Tommy vandaag in de van En volgende week pakken we ook nog een aantal legendarische platen uit 1969, waaronder natuurlijk Abbey Road van de Beatles. want die mag je niet vergeten. Die hebben we nog niet gehad dit jaar, dus gaan we doen. Nou. Even kijken. Ja, eerste plaat. Gaan we maar eens doen. Laten we dat maar doen. Die tune is alweer geweest. Eerste plaat. En dat is uh, eentje van. Simple Minds. Nieuwe single van de Simple Minds: Honest Town. Van het nieuwe album. Wat uit is gekomen. Nieuwe single en het heet Honest Town. Komt ze van het uh, nieuwe album dat of al verschenen is of eraan komt. Nee, het is er al. Het is er al. Kan ik dat nou vergeten? Ik heb het zelf in mijn platenkast staan. <laughs> het is bijna kwart over twaalf, dames en heren. Uh, en dat betekent dat wij een 3-1 uh, gaan doen maar dan we twaalf, hè dan weet je rekening houden met de tijd. Dus. En vandaag hebben we op verzoek verzoek een 3 1 van Genesis. Dat waren dus de symptomatische. En, en verder, uh, ja, verder. 3 uh, ja, nou, in 1, dus. Genesis. 3 in 1, 1. 3 in 1 op verzoek van Genesis. En nummer, de nummers heetten... The Lamp Light Down on Broadway. Land of Confusion. En als laatste I Can't Dance. Dit was de 3-1 voor vandaag. Genesis. Jawel. Heerlijk. Lekker muziek. En u kunt ze weer indienen hè, als u dat leuk vindt. Ja. voor Zandvoort en de regio. Ja, ik zei het al, u kunt ze weer indienen, die 3 in eentjes. Uh, stuur gewoon eventjes via de app of uh, via onze website CFM Zandvoort. Of uh, Zandvoort lunch bij Facebook gewoon uw ideeën over 3 in eentjes. Het mag allemaal. Dit was uh, Genesis en nu is het regio-nieuws met Angela de Koning. Maandagavond trok een bestelbusje de aandacht van de politie in de Haltestraat. De politie zette het busje aan de kant en controleerde de bestuurder. Tijdens het aanspreken van de bestuurder de agenten een henneplucht. De bestuurder, een 43-jarige man, bleek in zijn auto de nodige het, het nodige hennepafval en hennepstekken te vervoeren. Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor nader onderzoek. Heel misschien wordt het geplande windmolenpark voor de kust van Zandvoort toch niet zichtbaar vanaf het strand minister Kamp heeft Zandvoort en Noordwijk de ruimte gegeven om te onderzoeken of het mogelijk is om het park verderop op zee te bouwen voorwaarde is dat het niet meer mag kosten wethouder Gerard Kuipers haalde even opgeluid adem na deze toezegging van Kamp aan de vaste kamercommissie afgelopen maandagavond hij denkt dat het zeker mogelijk is een windmolenpark op 70 kilometer van de kust te bouwen in plaats van op 18 kilometer. De energiebedrijven met wie wij in contact staan zeggen dat het voor hetzelfde bedrag kan als de parken die binnen de 12-mijlzone zouden worden gebouwd. Zo laat hij in de, een eerste reactie weten. Uiterlijk komende zomer neemt minister Kamp een beslissing... over verschillende windmolenparken voor de kust van Nederland. Het 3FM-spektakel barst over precieze maand los op de Haarlemse Grote Markt. De stad staat dan voor een week helemaal op z'n kop. En dat zorgt natuurlijk voor de... en vraagt natuurlijk ook om de nodige aanpassingen. Verschillende straten rondom het evenement worden afgezet... Tot nu is bekend dat het winkeldomein, de Kruisweg, de Kruisstraat, de Krocht... de Nieuwe Groenmarkt en het gebied daarachter tot aan de Nassau-laan... de Smedestraat en de Janstraat worden afgesloten. En dat is van 18 december, 10 uur s ochtends, tot 24 december. De Grote Markt wordt natuurlijk het drukst, want daar staat het glazen huis... De nieuwe Groenmarkt en het winkelgebied Hortesplein zijn aangewezen als, als winkel Alle winkels in de stad mogen uiterlijk tot 10 uur open. En dat geldt ook voor alle extra kraampjes voor 3FM-acties. Deze moeten ook om 10 uur s'avonds sluiten. Het is uh, even, evenwel aan de winkeleigenaar om te bepalen uh, tot wanneer ze open blijven, mits het maar tot 10 uur is. En de horeca mogen in die week op donderdag, vrijdag, zaterdag en woensdag open van 7 uur s ochtends tot 4 uur s'nachts. En uh, dat is op zondag tot met dinsdag van 7 uur s ochtends tot 2 uur s'nachts. Zo. Nou. Tot zover het nieuws. Ja. Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het blijft vandaag droog, maar het is wel overwegend bewolkt. Vanmiddag kan af en toe de zon voorschijn komen. Het wordt een graad of 9. Vanavond en komende nacht is het overwegend bewolkt en nevelig. De zuidoostenwind is meest matig en de temperatuur zakt naar een graad of 5. Morgen zijn er Opnieuw wolkenvelden, maar geregeld schijnt ook de zon. Het blijft droog en de oost- tot zuidoostwind is matig. En het wordt opnieuw 9 graden. Tot zover.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 van de film Pak van mijn hart van Nikke Simon. Jawel. Nou, het uh, sluit het volgende dan mooie banen. Ja. De Bioscoop -agenda. Vanmiddag de jeugdfilm Dummy de Mummy. En deze begint om half vier. En is zaterdag en zondag eveneens om half vier te bekijken. Dan de avontuurlijke en vrolijke film Sinterklaas en Diego: Het Geheim van de Ring. En deze is vanmiddag om half twee. Zaterdag, zondag en volgende week woensdag eveneens om half twee. Dan vanavond in, bij filmclub Simon van Kolm... de film Fading Gigolo. Een luchtige zedencomedy een, met een tikje ondeugend verhaal... wat zich afspeelt in de betere kringen van Manhattan. En deze film begint zoals gebruikelijk om half acht. Dan morgen, pak voor mijn hart, u hoorde de muziek al even. De Feel Good Film voor de feestdagen. Een comedy van Nederlandse makelij met hoofdrollen voor onder andere Chantal Jansen en Bram van der Vlucht. En uh, deze film is, vanaf morgen, is morgen dus, donderdag, iedere avond uh, te bekijken... in twee voorstellingen en wel te weten om zeven uur en om half tien. En deze film draait dan van donderdag tot en met dinsdag. Dus twee voorstellingen, dus u hoeft hem niet te missen. Tot zover. Yeah.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 Ja, en dat was steeds verveers met uh, "Sowing in the Seed of Love" uh, uh, uh, in het kader van uh, Rob Harms' uh, 80e hoekje. Ja, we zien wat anders. Dit gaat over het zoete leven, la dolce vita, la dolce vita, hè? Eh. De pizza, die macaroni. En... You. Sure. Vita. En dit zijn Paul McCartney en Stevie Wonder. Een van het hit uh, in de jaren tachtig. Wat ook afkomstig van het album Chuck of War. Een twee luik dat uh, McCartney maakte, Chuck of War en Pipe's of Peace. Die werden tegelijkertijd opgenomen, die twee platen. En dit kwam van een deel met Stevie Wonder. Ebony and Ivory. Nou, het eerste uur zit er alweer bijna op, zo te zien. En uh, ik heb nog een leuke plaat voor u. En dan gaan we alweer naar het weer. En het nieuws van 1 uur van de, van de NOS, natuurlijk. Ja. Imagine Dragons. night ski. Things that you would change, but it was just a dream. Warriors Imagine Dragons. Nou, je mag wel zeggen... een stevig plaatje. En dat noemt dat heet dus Warriors. Nou, dan kan ik natuurlijk... net als Charles duif gisteren doen... geloven dat ik de shadows zijn... Ja, dat is wel mooi gevonden. Gisteren gisteren gisterenmiddag natuurlijk. Cheryl Duijf, prachtig. Uh, een, een, een shadow wentje dat Sinterklaas liedje spelen. Het klonk echt als die shadows. Vond ik wel geweldig hoor. Een leuke vondst. Uh, maar wij gaan uh, naar het uh, nieuws en het weer van uh, 1 uur. En aan de andere kant van het weer zien we u straks nog met het recept van de week. En natuurlijk een leuke conferentie. Anders zit er eigenlijk rat om zoeken. maar iets leuks. Dus ik ben benieuwd wat we krijgen straks om even overeenen. Tot zo dus.